is falling. song DJ JK. En ja, en al het goede komt een einde. Zo ook aan zijn set. Volgende week vrijdag. Dan is het hele trio er weer. DJ Dion Sydney, DJ Ten Hoven. En natuurlijk DJ JK. Zorg dat je dan weer inschakelt vanaf 9 uur op jouw ZFM Zandvoort. Bedankt voor het luisteren. En ga je naar een van de feestjes uit de ZFM It Party Guide. Misschien zien we je daar. Morgen zijn wij sowieso te vinden op Sensation. En gaan wij zelf helemaal los. Dus ik hoop dat we de volgende week weer zijn. Dit was het. Bedankt voor het luisteren. See you next week.